Morgen wolken en zon, vooral s middags plaatselijk een bui. Donderdag regent het vaker. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Christian van de ANWB. Vertraging in de randstad op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder, drie kilometer door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn er dicht. Vertraging ongeveer een half uur. Je kan ook omrijden via Hilversum. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Geen ja, geen nee. <tiedacht> en omdat Nellis bergen met vakantie is, ben ik vandaag zelf maar de eerste kandidaat. En ik heb het meteen gehoord bij meneer... Meneer De Beus. <tiedacht> Goedemorgen, meneer De Beus. Ben u een beetje zenuwachtig? <tiedacht> Inderdaad. <tiedacht> <tiedacht> Ziet u er echt tegenop? Dat niet. <tiedacht>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 Prima, dan druk Pieter's Stopwatch nu in. Dit is toch het spelletje geen ja en geen nee? Dan had u ze het over opgegeven? Ja. Maar Dan kan er nog geen misverstand zijn? Nee, maar ik dacht... Uh, Wat dacht u? Uh, nou, u, u zegt zelf ook steeds ja en nee bedoel ik. Ja, maar ik stel de vragen, begrijpt u? Ja, ja. En ik doe zelf niet mee. Nee, nee. Uh, is dat nu helemaal duidelijk? Ja, hoor. Prima. Vertelt u eens, u woont in Eindhoven, hè? 19 jaar al.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 Een geluid van YouTube natuurlijk. En uh, jij ja, hebt ook. Stil. Uh, de de mag Magnificent Fire. Dat was... Uh, uh, dat was hem. En uh, even kijken naar de tijd. Ja, we kunnen er nog eentje doen. En uh, daar is er een van Anouk. Ja, die komt er nog achter dan. Zit even in dit stevige werk. Ja, kan ik me niet schelen. Dat is alleen maar leuk. Uh, dit uit Jerusalem. Anouk. Anouk was dat, de Haagse dame, met intussen twintig kinderen, geloof ik. En uh, ze, het nummer dat het. Het nummer dat het je Er zijn er iets minder. Oh, het, zijn, ja, het zijn vijf kinderen van vijf vaders, geloof ik. En ze maakt nu reclame met haar, uh, met haar dochter, een mooi meisje, een aanstormend uh, model. Oh. Ja, ja. Oh, ik dacht ze nu een reclame maakt voor een voorboedsmiddel of zo. <laughs> We alles gaan, is, liefde, alles we gaan, is liefde, We gaan eten, Beb. Ja, we gaan eten. Want ik barst van de honger. Oké, okay, dus, liefde, dus, liefde dus, gaat weer door de maag. Ja, uh, jij, ik barst van de honger. En jij hebt een pak zooi meegenomen, heb ik gehoord. <laughs> <goed. laughs> Inderdaad, het is deze het dag. Het recept, ja, even wachten. Hier komt Angela. Ja, tuurlijk. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www facebookcom zandvoort lunch. En daar is hij een stamppot van paksoi en zoete aardappel. De bereidingstijd is ongeveer 20 minuten en dit recept is voor twee personen. U heeft nodig: 600 gram zoete aardappel, geschild en in blokjes, 100 ml melk warm maken, 2 eetlepels boter. 150 gram ontbijtspek in plakjes... 1 ui, fijn gesneden... 3 eetlepels ketjap manis... 1 stronk paksoi, fijn gesneden en gewassen... en u bereidt het als volgt. Kook de aardappelblokjes na gaar in water met zout. Stamp tot puree met de melk en boter en houd dit warm. Bak het ontbijtspek uit tot het krokant is... Neem het uit de pan en laat het uitlekken op keukenpapier. Voeg de uien toe aan het bakvet en fruit deze enkele minuten. Voeg de ketchup en 4 eetlepels water toe en laat op een lage stand even sudderen. Schep de pakzooi door de puree en breng op smaak met zout en peper. Verdeel het spek over de stampot en geef er een lepel van de uienjus bij. Voor de vegetariërs nog een tip, u kunt het spek eenvoudig vervangen door blokjes kaas en voor veganisten nog een tip, u kunt in plaats van uh, spek en kaas natuurlijk gewoon een uh, handnoten toedoen waarbij cashewnoten misschien een idee is nou tot zover het recept van deze week nou nou, nou, nou. wat is nou zo eigenlijk Pakzooi is een Chinese groente. Ja, jij denkt aan pakzooi, de maar, denk pak maar... Dat is een stronk lijkend op een ja, zeggen, lange sla. Oh. Een Chinese groente, ook als een heel okay. lekkere sla te eten. Okay. Ja. Paksoi. Ja, dat is een rare naam. paksoi. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Maar goed, het recept is na te lezen. Op onze Facebookpagina kan je wel culinair culinaire nitwit ik ben... Ik ben pff, echt helemaal niks. Maar uh, het is allemaal na te lezen op onze Facebookpagina... www.facebook.com Dat kent u allemaal natuurlijk. En dan schuine streep Zandvoort Luncht. En daar staat het met een plaatje erbij. En ik heb het nog meer gezegd. Als het u van u daar niet op lijkt, is het mislukt. Het is altijd wel handig dat er een plaatje bij staat. Dat ja, is voor wel. de blinden ook heel erg handig. Ja. Oh ja. ja. En voor de doven hebben we er een uh, geluidsbandje bij gedaan. Dat ja. is ook leuk hoor. Mama, mama. Nou, dat is ook weer helemaal niks meer, Jansen. Rare humor allemaal. Komt omdat het buiten zo mooi weer is. Dat is, is altijd ja. een beetje van invloed op mijn stemming. Ja, dan komen de lente oh, de lente. De De liever... Ja, nou, krabber, jongen, <laughs> blijf kniebelen. Soul Fire, Little Steven. Steven heet die. Vroeger had hij volgens mij ook nog een beentje erachter. Dat heette de Disciples of Soul. Little Steven and the Disciples of Soul. Zoiets. Ja. Een lekker nummer hoor. Kan je niet meer stil blijven zitten bij dit soort werkjes. Dan zeg ik het zelf. He, Vini, Ben? Wel, Ik sta helemaal wild te dansen, maar ja. net buiten beeld, helaas voor ja. de mens. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja je <laughs> weet wel wanneer je het doet. He? Goed. Drummers hey. dansen niet. Nee, muzikanten dansen niet, he. Überhaupt niet, trouwens. Oké. Okay. Ja. Dit is Herman Brood. Champagne. En wijn. Ongeveer zo'n uh, onverwacht werkje van uh, Herman Brood. Iets wat je toch niet echt van hem zou verwachten qua stijl. Uh, een beetje meer bluesy en rocky en zo. Maar goed, hij kon veel, want hij heeft ook jazz gezongen. Dus dat uh, kan allemaal gewoon. Herman Brood en His Wild Romance. En het nummer dat heet Champagne. En dan tussen haakjes. En wine. Ja. Nou ja. ja. ja. Wat zei jij nou over hem? Uh, jij was in het museum geweest. Ik was in Zwolle uh, in een museumpje. Oké, okay. en dat is natuurlijk voornamelijk merchandise, ja. gelooflijk veel te koop wat uh, aan hem doet denken, maar ja. inderdaad ook zijn, uh, zijn uh, schilderijen, uh, kopieën van, nou ja. van alles. Ontzettend leuk, en er werd goede muziek gedraaid, hm. want we weten. Heel weinig eigenlijk van hem. Hij heeft ongelooflijk veel gedaan. Ja, ik ben in Amsterdam wel eens geweest. In zijn atelier. Dat is ook leuk. Dat zit boven, boven zo'n kroeg in Amsterdam. Waarvan ik even de naam niet meer weet. Maar uh, op, het, op het spui in ieder geval. Uh -huh. En daarboven, daar heeft hij altijd gewoond en geschilderd. En ik werkte toen samen met, uh, met de toenmalige eigenaar van, uh, van die kroeg. En... Uh, uh, de, toen, toen zijn we daar boven geweest in dat, in dat atelier waar hij altijd, uh, altijd werkte. Leuk hè? Ja, dat is ontzettend leuk. Herman Brood, ja, hij is, uh, je, je kan er heel veel van vertellen. Begonnen natuurlijk een beetje als uh, pianist bij QB in de Blizzards, eind 60 jaren. En uh, toen uh, was het al niet zo goed met hem, want hij werd er later al uitgezet wegens zijn overmatige drugs en drankgebruik. En um, vastgezeten heeft hij ook nog daarvoor. En uh, nou ja, God, uh, je, kun, je, je kunt een, uh, een heel verhaal over hem vertellen. Daar kun je uren over vertellen. Uh, hij heeft ook nog eens uh, een fantastische jazz CD gemaakt met, uh, met een big band van, uh, van een van de Schim Schijmertjes. <coughs> en uh, ja, ik weet nooit wie het was: Marcel of Edwin of weet ik veel. Maar in ieder geval, een van de jongens die hadden een big band. En daar heeft hij een fantastische CD mee gemaakt in Back on the Corner. En dat doet hij dan uh, inderdaad uh, allemaal jazz standards met een big band. En dat is echt geweldig. En dan ook nog... Uh, zijn versie van My Way... Wat ik normaal helemaal... Uh, dat is een uitgekoud nummer natuurlijk. Met ja, ja. met veel te veel uitvoeringen van. Maar zijn uitvoering ervan vind ik echt de allermooiste die er is. De echt de allermooiste versie van My Way omdat hij eigenlijk helemaal niet zo'n beste zanger is. En dan dat nummer zo op zijn manier doet geweldig. Hebben, hebben wij die hier, uh, Ik zal hem even wel opzoeken. Ga ik hem en straks? Ga jij hem even opzoeken? Want dan doe, doe hem dan voor mij na het nieuws. Want ik ben er benieuwd naar. Oh. Ja, dan moet je opschieten Dan moet ik nog gewoon opschieten ook. <laughs> je bent ook al lekker. Zeg dat dan eerder. Ja, nee, dit is uh, live. Ja, ja. ja dit live. is live. Oké. Okay. Nou, ik zal kijken of ik hem zo snel kan ja, vinden hoor. Ik beloof niks. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Veris. De strandpaviljoens bij Bloemendaal aan Zee... mogen toch onbeperkt feesten houden. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechtbank Haarlem afgelopen vrijdag... in een zaak aangespannen door Beachclub Vroeger. De strandtent had een feest zonder vergunning... waarvoor een dwangsom dreigde van 50.000 euro...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 Een oplichtster heeft zondagmiddag kans gezien om buiten te maken... in een appartementencomplex aan de Willem de Zwijgerlaan in Zandpoort-Zuid. Het slachtoffer werd afgeleid met een babbeltruc... terwijl een vermoedelijke tweede dader de goederen wegnam. Een onbekende vrouw belde rond drie uur s middags aan bij de woning... en omdat het slachtoffer opgehaald dacht te worden door haar dochter... heeft zij de deur opengedaan. Zodra de deur openging liep de oplichter naar binnen... Eenmaal in de keuken overrompelde zij haar slachtoffer... door te zeggen dat de buren last hadden van lekkage. Dat moment heeft waarschijnlijk een tweede dader... de spullen uit de woning weggestolen. Na de babbeltruc is de vrouw weggelopen in de richting van de Duinweg... of de Duivelslaan. Toepasselijke naam. Even nieuws uit Amsterdam, een wei Schiphol. Het was namelijk een opmerkelijke vondst op Schiphol. De douane heeft daar... 125 zakjes met blauwe korrels in beslag genomen. Een vrouw wilde die korrels, die afkomstig zijn uit China... meenemen in haar bagage. Het bleek te gaan om traditionele medicijnen... waarin de stekelige plant Costus is verwerkt. De Costus wordt met uitsterven bedreigd... en staat daarom op de lijst van beschermde dier- en plantsoorten. Na de vondst heeft de douane de medicijnen dan ook in beslag genomen... Want het meenemen van dergelijke producten is strafbaar en leidt tot een procesverbaal. Tot zover het regionale nieuws en nog ietsje verder tot en met Schiphol van dinsdagmiddag half twee. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen twaalf en twee uur. Hm. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Wij kunnen het allemaal waarnemen, het is zonnig en droog met lokaal een stapelwolkje. Met 6 tot 9 graden is het toch nog aan de frisse kant en het waait ook stevig. Morgen is er meer bewolking en lokaal trekt een lichte bui over. De zon is dan ook te zien en het waait wel minder hard. Donderdag is het grijs en regenachtig en vanaf vrijdag is het meestal droog met soms zon. Met 8 tot 13 graden wordt het een stuk Zachter tot zover het nieuws voor vandaag 20 maart.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 Way regrets. I had a few, but then again, a few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned.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 He truly feels, in other words, one who knew the record shows. I took the blows and did it my way. no, no not me, I did it my way. Nou, nou, nou, nou, nou, nou. Het is zo knap voor jou dat je dat meteen hebt gevonden, maar dan... Heel mooi, heel gevoelig. Hè? Ja, prachtig toch? Ja, en omdat we hem kennen en weten hoe het is afgelopen... heeft dat ja, ook iets, hè? Het heeft ook iets. Maar ah, ik vind ook... het ook zo mooi dat de annonceur hiervan... gewoon alle humbug eh, weggelaten heeft. Ja. Eh, behalve dan even dat eindstukje... dat er even een orkest komt En ja, hier en leuk. daar even een, even een subtiel blazertje. Ja. Maar geen, geen overdadige strijkers. En pompen de pomps pom, zoals het bij alle andere versies wel gebeurt. En ja, eh, ja ik vind het... En vooral ook om, vooral ook omdat hij er niet bij kan. Dat vind ik zo mooi. Want is, hij kan het eigenlijk helemaal niet zingen. Maar dat is, dat is nou juist zo mooi. Hij gaat op een gegeven moment gaat hij gewoon over op zing zeggen. Ja. En, en, dat, dat, ik vind dat zo leuk. Ik vind dat zo mooi. Juist omdat, uh, nou ja, uh, ik heb natuurlijk in, in mijn 40 jaar dat ik, uh, op feesten en, uh, uh, dingen en, en allerlei Nederlandse artiesten zag. En bijna allemaal hadden ze wel My Way in hun programma en daar word je dan op een gegeven moment word je doodziek van want je hebt dat nummer dan al die 500.000 verschillende uitzendingen gehoord ja, van ja, ja. He, weet je wel en dat weet jij waarschijnlijk ook nog ja. wel uit je uit je snabbeltijd ja die en, eeuwige verzoeknummers die eeuwige verzoeknummers al in de pianobar ook als ik daar was altijd nou elke avond werd er om dit nummer gevraagd en wat is weer my way my way my, dan, dan komt zo'n nummerje op een gegeven moment zo verschrikkelijk je neus uit en, wat ik ook had met Paradise met de dashboard light ja, trouwens en met ja. de piano man van Billy Joel ook, ook van die nummers die je misschien wel honderdduizend keer gespeeld hebt en dan word je heen. en dan hoor je deze versie van My Way en dan denk je Oh, wat is dit erop? Dit is zo mooi. Prachtig, het is ja. Zo subtiel. En, en eigenlijk kan hij het helemaal niet. Maar hij doet het toch, weet je wel. Ja, maar het is ook echt helemaal inderdaad Herman Brood. His, ja. his way. His way. Vol, zo. Ja, ja. Dus niet my way, maar his way. His way. Goed, helemaal te gek. Is this a game you play? I don't understand what's going on. I can't See through your promise, your Dat was een, een tweede liedje van de site, ik het goed begrijp. He? Ja, ja, ja, werkelijk. Nou, ja, krijg ik het voor elkaar. He? Gisteren klaargezet en jij draait hem. Ja, en ik wist het niet. en nee, je wist het niet. Nee, nee ik wist het niet. Telepathie hoor. Ja, telepathie. ja toch wel. Ja, maar het komt. Eh, de, ik, ik, je hebt natuurlijk, als je Spotify gebruikt, wat ik dus doe, waarom ik ook alles draai, krijg je zo'n lijst met de Discover Weekly. Die krijg je dan elke week en daar staat dan... Een hele lijst van liedjes die, die gebaseerd zijn op wat je eigenlijk de afgelopen week een beetje beluisterd en ja. gedraaid hebt. Ja, ja, ja, ja. Nou, en daar stond hij tussen. Dus en ik vond het zo mooi. Nummer. Ik denk, nou, die ga ik eens even draaien. Niet weten dat, dat jij. Dat ik het was. Dat, uh, dat jij hem ook had. Ja, maar goed, dat is de telepathie. De telepathie is dat, hè? Dat is, uh, is hartstikke mooi, is telepathie. Nou, dat is helemaal. Prachtig, prachtig nummer trouwens Ja, ja. oké okay, ja. Nou dat vond ik ook Julie Tsoek was het En het nummer dat heet Stay With Me, Stay with me Until Dawn ja. Nou dit is iets wat ik ook normaal nooit draai Maar ik vond dit wel lekker Dit is Nord. Uh, ja. Ik vind het wel lekker dit Ja Zie je So straight, straight or not so straight. Gardeur heet het. En uh, het heet de Sea of Love. Dat dan ook nog. En dit is Daring. Persoonlijk een van hun beste nummers, vind ik. When the lady smiles. When the lady smiles. You know, it drives me wild.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 We're De nummers die ik, uh, die ik uh, ja Ze hebben fantastische, nummer meer, maar fantastische nummers, maar persoonlijk vind ik dit een van de betere. Nou. Of beste, om niet te zeggen de beste. Ja, Hij ja is geen Ja, tijdloos in ieder geval. Ja, ik vind Echt? het helemaal te gek. Het arrangement is gewoon te gek en het, ja. het, het, het klinkt gewoon apart. Lekker en, Ja, lekker strak allemaal. Strak pannetje en strook, zo. En ja, dat is zo'n vakterm, hè? Voor on the floor. voor on the floor. Oké, okay. nou ja, als jij het zegt, dan vind ik het goed. Hé, toch? Ja, en wie er zin in heeft, gaat het googelen. Ja, die gaat, gewoon het, voor voor de gaan de het, gaat het gewoon <laughs> googelen. Nou, dat kan toch? Ga je gewoon googelen. Maar dat vind maakt het, het inderdaad heel tijdloos. Lekker, lekker, lekker Nou, lekker we gaan er nog even stevig uit. Even stof uit je oren. Want? Ja. ja. Nou, dit kan nog net even. Die Purple. Hoor je ook niet zo vaak op de radio? hè? Smoke on the Water. Opgenomen uh, naar aanleiding van een gebeurtenis in Montreux. Waar ze bezig waren met een opname van een opname... Van, uh, met de Rolling Stones Mobile, geloof ik. En uh, dat brak toen uh, in, in een theater waarin ze zaten... brak toen gewoon brand uit of zo. Nou, daar gaat het in ieder geval om. Smoke on the Water. niet helemaal aan het draaien, maar laten we laten hem lekker doorlopen tot het nieuws. En als je meer van deze herrie wil... <lacht> nee, dat is onze. Als je meer van dit soort stevige muziek wil horen, nou, vanavond, tussen 8 en 10 uur, geen lompen, maar zware metalen. Een nieuwe aflevering opgenomen. Dus vanavond weer een heel fris programma. Gepresenteerd natuurlijk door Angela. En uh, vanavond dus tussen 8 en 10. Geen lompen, maar zware metalen. Voor nu, bedankt voor het luisteren. We gaan eruit met Deep Purple en... Uh... Tot morgen. En wat mij betreft, tot volgende week. Ja, dan ben ik er niet. Dan ben jij er niet. Nee. Verrassing. Ja. Verrassing wie er dan hier zijn. Ja, <laughs> maar jij wel. Ik ben er. Oké. Okay. Hey, eh, uh,